<coughs> Bredenburg naar Rottermer-Plaat. Hallo Jan, dit is Willem Ruijs. Over. Is dit is de Bredenburg naar Rottermer-Plaat. Bredenburg naar Rottermer-Plaat. Hallo Jan, ben je daar? Over. <coughs> Kun je meer decor geven? Ja. Ja, dat is lekker. Dit is de Bredenburg naar Rottermer-Plaat. De Bredenburg naar Rottermer-Plaat. Hallo Jan, ben je daar? Over. Je op het eind die stop wordt je linkerhand. Ja. Dit is de Bredenburg naar Plaat. De Bredenburg naar Plaat. Hallo Jan Wolkers, dit is Willem Ruijs. Ben je daar? Over. Willem, hier ben ik over. Fijn zo, fijn zo. Goed, er is heel wat gebeurd, hè, dacht ik. Er is bijzonder veel gebeurd voordat ik je teruggeef... Uh, ...geen politiek vanmiddag, want we zitten in AVRO-tijd... Klinkt misschien erg vervelend als je het iedere keer moet horen, maar uh, laten we ons daaraan houden. Zoveel mogelijk over het eiland. Maar ik denk ook niet dat je tijd hebt voor de politiek vanwege al die gebeurtenissen. Hè? Over. Wat zit je nou weer te zeggen? Nee, ik zie net, er staat een helikopter dus hier uit de plaat, waar anders altijd het schip aanmeert. En, en drie, uh, drie mannen met oranje overhols. die gaan met het hondje, gaan ze in, het, uh, in de helikopter. Over. Mooi hè, hartstikke mooi hè. Over. Erg goed, over. Goed Jan, uh, wij gaan direct de uitzending doen. Laten we ervan uitgaan dat, uh, dat wij allemaal niets weten van dat zeehondje. Hè? Die luisteraars weten er namelijk ook niets van, die hebben gisteren voor het laatst contact gehad. Dus uh, laten we het maar weer gewoon starten, alsof je het uh, voor het eerst vertelt. Kan dat eigenlijk? Over. Nou dat kan wel, maar dat hier dus van die mensen rondlopen met een, met een helikopter, dat is natuurlijk... Uh, ja, God, dat uh, geeft te denken natuurlijk. Over. Ik vroeg me namelijk af, dat heb ik aan G gevraagd, of dat vermeld moest worden hè, van die mannen. Maar dat kan. Ja, dan moeten we het even anders inkleden. Ja, zeg maar dat we vanmorgen even contact hebben gehad. En, uh, en, af we komen er vanzelf wel op. Hè. Ik vraag gewoon naar de algemene situatie. Hè? Je geeft tegen het end weer uh, wat sneller over. Hè, als we tot op de zeven minuten zijn gekomen. En voor de rest uh, gaan we je gang maar. Is dat begrepen? Over. Ja, ik heb het begrepen. Uh, hebben jullie meteen bij gebeld of is dit via Leeuwarden gebeurd? Over. Dit is via Leeuwarden gebeurd. Over. Goed zo. Nou, dan wacht ik nu maar op het programma. Over. Uitstekend, Jan. Tot op het programma.